Dit jaar zijn al 26.000 Tunesiërs naar Italië gekomen. Rome geeft hun een tijdelijke verblijfsvergunning... zodat ze vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. De betogers die gisteren in Syrië werden gedood... worden vandaag begraven. Verwacht wordt dat de begrafenissen door duizenden mensen worden bijgewoond. Ook wordt rekening gehouden met nieuwe, bloedige confrontaties. De protesten in Syrië duren al weken. Donderdag werd de noodtoestand opgeheven... maar dat heeft niet geleid tot minder geweld tegen de betogers... Gisteren vielen er meer dan 70 doden. De Amerikaanse president Obama zegt dat Syrië zich door Iran laat helpen bij het neerslaan van de protesten. Maar op welke manier dat volgens hem gebeurt, zei hij er niet bij. Hij vindt dat Syrië naar de wensen van het volk moet luisteren in plaats van geweld te gebruiken. Het weer opnieuw een zonnige dag met weinig wind. Het wordt 21 tot 26 graden. In het zuiden kan vanmiddag een stevige regen of onweersbui vallen. Ook de paasdagen zijn zonnig en warm.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 Is het grappig deze muziek hè? The Roller, Beady Ja, hij heeft hem ook ontdekt. Logisch natuurlijk. Uh, zit je in Oasis, Liam en Noel Gallagher, regelmatig ruzie natuurlijk en uh, dagenlang uh, bezig geweest. En dan ruik je geven toch wat onfris. Dat hoor ook een beetje bij die band, die keek ja, naar die ik band. Ik heb er last van was. Ik maar heel lang niet was. Ja, precies. En dan geven je dacht van, hé, uh, hey, de Roller, laat ik de Roller eens gebruiken. <laughs> Maar dat was al te laat, want het was de band namelijk al helemaal ten zielen. En ik heb geen idee wat uh, Noel doet. Liam is dus een uh, BDI's. En uh, Noel, is hij geaudit of is het er niet zo ver afgegleden met hem? Goed, tweede gram van dit radioprogramma. En uh, welkom, hou we nog even vol straks naar Tine. Goedemorgen, Zandvoort. En ik zat even een achtergrondbeziekje. Dat is een wilde, wilde iets hoor. Goedemorgen, Zandvoort. Ja, zeker. Oh. Wow. Maar. Uh... In Oostenrijk is er een man die heeft een fonds van zijn leven gedaan... want hij ontdekte honderden eeuwenoude sieraden en andere objecten bij graafwerkzaamheden in zijn tuin. En het Oostenrijkse Departement voor Nationale Oudheden spreekt van een sensationele fonds. En de schat bestaat dus uit meer dan 200 ringen, broches, bewerkte gespen... ...vergulde zilveren schalen en vele andere objecten. Ik denk, dat nou, die man moet toch wel een flinke tuig had hebben. Dat kan he? toch helemaal niet. Dat nee. geloof je toch niet. <laughs> en die, uh, al, al die spullen zijn 650 jaar oud... ...en worden momenteel onderzocht op herkomst en waarde. Hij vond ze al uh, vier jaar geleden, maar hij deed er pas wat mee... ...toen hij bij zijn verhuizing vond hij ze terug in een doos. Ja, wat is er geloof Hij heeft ze aangeboden dit. op internet. En toen we, wees verzamelaar, ze verzamelaars hem op de mogelijke waarde. Toen besloot hij ermee dus naar de autoriteiten te gaan... En, uh, ja, hij is niet geïnteresseerd in het geld, maar gewoon, hij overweegt om de objecten aan het museum uit te lenen. Uit te lenen? Gek. Ja, ja dat hoeft hij ze ook niet te verzekeren, dan moet het museum erop. Ik ik, ik, hij was de kip ook aan het maken en, en dan denk ik zo, nou, ja, wat vind ik nou? nou Hé, hey, zo'n... Zo uh, doe maar even in de doos. Hé, hey, een Fabergé-eitje. Ja. <laughs> doe maar even in de doos. Wat een mooi ei heeft dat kip gelegd, wat allemaal diamanten en briljanten erop. Dat is toch ongelooflijk. Ik uh, doe het wel even in de doos en ik zie het later wel weer. Ja. Bizar voorwoord dit, geloof je toch niet? Ja, ja, maar sommigen zijn gewoon niet geïnteresseerd. Ik bedoel, het is misschien wel zo'n type als die, uh, die ja? schoenkoper van die ene televisieserie, weet je wel. Zo ongeïnteresseerd met die, uh, met die vrouw en zo. Je weet niet hoe. Oh, je ja, die Mary bitch, El El Bundy. Bundy, te, uh, El Bundy. Nou, ik Bundy. je krijgt echt een, een raar gevoel. <lacht> ja, dat ga ik wel zeggen. 10 minuten over 9, En wij lezen verder nog iets hebben Dat een buschauffeur, 48, uit de Jouwen. Uh, die ah. nietsvermoedend uh, voor zijn uh, rit op weg was naar een uh, busremise in, jo in Jouden. Dus keek gisteren wel een beetje in een loop van een uh, pistool. Oh? Hij hoorde rond vijf uur uh, s ochtends dat. Bij het parkeren van zijn auto, eerst een knal en liep naar een loods. En tegenover de busremise was er om te zien waar het geluid vandaan kwam. De chauffeur zag daar eerst een auto wegscheuren. Maar er bleken nog anderen aanwezig te zijn bij het pand. Hij werd onder bedreiging van het vuurwapen meegenomen de loods in. hij kwam in een wietplantage met 1500 planten terecht. Zo. en bedreigers lieten hem daarachter en gingen er per auto vandoor. Wat een vaag bericht is dit. Ja, en waarom? Want en waarom was het nou? hè? Dat is dan de grote vraag. Volgens mij zit er een heel ander verhaal achter. En heeft hij heeft daar iets te maken met, een, met die wietplantage. En het heeft een soort te maken met een afrekening, denk ik dan. Ja, dit, ja misschien had hij zijn wiet niet afgerekend. Dat hij een paar jointjes gehaald ergens. Sorry, het, die, die wat, kon... een, wat een rare man. En een nieuw bandje uit Nederland vandaan. Want we hebben altijd flink wat aandacht aan nieuw bandje. Het heet The Pioneers of Love. En dit plaatje heet Walhalla. En u weet het, hè? Een tweede plaatje in het uh, eerste uur of in het tweede uur is altijd snoeihard. Met daarna een pleister op de wond. Straks nogal leuk verhaal over Valhalla. maar is de band zelf. Pioneers of last, van het is alweer tien jaar geleden dat ik in Australië was... samen met mijn vrouw, toen nog kinderloos. Wat ruimte heb je dan in je leven ook, hè? Van de kinderen. Ja, en wat, heb, wat heb je nou geen ruimte meer, hè, dan? Nee. Het is gewoon helemaal weg. En het hele huis zat vol met stoelen, dat ook nog een keer. Maar goed, we ja, waren Ja, dat, dat ligt niet aan die kinderen, hè? Nee? Dat geeft die kinderen daar nou dan niet de schuld van. Nee, het zijn geen kinderstoelen, dat is waar. Maar goed, we waren in Australië... ...we reden daar rond in uh, zo'n oude wagen uit 1977, volgens mij. Dat uh, was lekker aan alle kanten. Toen kwamen we in het uh, dorpje Walhalla... Daar hadden ze sinds een jaar lang hadden ze daar elektriciteit. En in 1840 en 1850 waren ze daar goud aan het delven. En uh, nou ja, goed dat was in zo'n mijn die dan half onder de grond was. Daar hebben we natuurlijk ook nog even gekeken. Maar dat hoort natuurlijk ook bij zo'n toeristische attractie. En toen gingen we naar het, naar het begraafplaats. En daar werden mensen rechtop begraven in Walhalla. Oh? En je zal denken, walhalla, nou daar is het mooi leven. Maar daar hebben echt heel veel mensen de dood gevonden. Omdat ze namelijk in die goudmijn zich helemaal dood hebben gewerkt. En eh, waarvoor werden ze rechtop begraven? Dat was dat ook nog even. Nou, omdat er zo weinig rechte stukken waren. Alles liep stijl omhoog. Dus gingen, de, gingen ze die doden dan maar rechtop begraven. dan konden ze meer op zijn begraafplaats kwijt. Okay. En uiteindelijk zeg maar, had je daar ook zo'n hockeyteam. Maakt niet uit hoe klein een dorp is ook. Er moet altijd hockey gespeeld worden. Dus, of cricket is het geloof ik, hè? Cricket. Cricket, cricket is het, ja, in yeah. Australië. En dan hadden ze een stuk veld gevonden in Walhalla. Maar dan moest je dan wel twee kilometer omhoog klimmen. En daar had je dan een redelijk recht stuk waar dan cricket werd gespeeld. En uh, mensen die dan uitkwamen spelen in Walhalla, die verloren altijd. Want die moesten natuurlijk altijd nog weer twee uur, of uh, twee uh, mijl uh, de, de berg op. En dan kwamen ze eigenlijk eraan. En dan ja, waren ze allemaal uitgeput voordat ze echt speelden. Dus dat was een, was een leuke belevenis daar. In maar grappig dat het zo heet. Want wat is wel in de Noordse mythologie was Walhalla een speciale hemel. Hè? Ja, nou dit niet dus. Voorbehouden voor de gesneuvelden in de strijd Voor de vikingen ja, dit was een beetje een sarcastische ben benaming voor het dorpje eigenlijk. Ja, maar ja, het was natuurlijk wel... Als er goud in zat, dan was het natuurlijk wel helemaal fantastisch, hè? Ja, ze dachten, we gaan daar gouddelven, goud dan wordt het een walhalla. Ja, precies. Nou, gemiddeld levert het volgens mij 30 of zo, 35 was het. Ja, maar ja. die levert was in die tijd sowieso al minder natuurlijk, toch? Ja, tuurlijk. 18 Mijn grootouders die zijn ook maar 60 geworden, of zo. En, en, en mijn moeder snapte er helemaal niets van. Nou, als je kijkt hoe de ventilatie in die tijd was. Oh, ja, en uh, medicijnen hè, in die tijd. Ja. En we hebben het over uh, 30, 40, 50. Dat ja, uh, oh. was uh, twee keer niks, hè? Nee. Dus... Tegenwoordig heb je de armo die houdt alles goed in de gaten. Okay. Ik, oh, ik heb hier nog een leuk uh, berichtje: nou, Schoonmaken maakt depressief. Nou, dat is He? absoluut waar. Dat is helemaal niet waar. Een grote voorjaars. schoonmaken in huis geeft doorgaans een goed gevoel. Maar ja. onderzoekers van de, uh, de Emory University in Atlanta. beweren juist dat te veel poetsen de kans op een depressie verhoogt. Ja. Want, uh, uh, en, uh, kijk hoor. Opmerkelijke constatering. In de moderne wereld wordt juist veel aandacht besteed aan de hygiëne. hoofdzakelijk om de overdracht van besmettelijke uh, ziekte tegen te gaan. Maar in, uh, volgens de Amerikaanse onderzoekers is een steriele omgeving helemaal niet zo gezond als gedacht. En de schoonmaakwoede wordt altijd al in verband gebracht met een toename van het aantal mensen met astma en allergieën. En daardoor worden de mensen gewoon ook depressief van veel schoonmaken. Ja, ik vind het altijd wel lekker. Vooral op zo zondagmorgen doe ik dat. Dan doe ik de afwas van de dag ervoor. En dan geef ik denk denken, oh, de sopje is nog wel lekker fris. Ja, Oké, okay. ja, dus dus dan neem, alle, neem ik alles even mee. Dan neem ik alles even mee. Er zitten wel etersresten op de, de lamp en zo. En op de stoelen maakt het me verder niet uit. Maar dan heb ik ook ja. het idee dat het schoon is, in ieder geval. Dat maar de is... onderzoekers beweren dus dat we nergens meer aan gewend zijn, waardoor de aanmaak van bepaalde chemicaliën, waaronder het gelukshormoon serotonine, vertraagd ja. wordt met als het gevolg een depressie. Dus ik het heb... afweersysteem veroorzaakt de depressie, omdat wij gewoon. Uh, weer te schoon zijn hier, of zo. Nou ja. ja, vaag weer. Al van die vage een dat, onderzoeken. Een, een bericht dat er goed bij uh, aansluit. Ja, je hoort misschien dat het gepiep, maar we proberen contact te krijgen met Hotel Hoogland. Dat gaat altijd even, duurt altijd even. In gebieden waar relatief gelukkig inwoners uh, wonen, uh, is het, uh, uh, het zelfmoordcijfers zijn ge uh, boven gemiddeld. Uh, zelfmoordcijfers in de Amerikaanse staat uh, uh, is tussen de gelukkige bewoners hoge dan tussen ongelukkige bewoners. Want ze gaan zich vergelijken met de mensen die gelukkig zijn. Oh ja, ja, ja. Daar heeft het mee te maken. Dus ja, als je stemmingwisseling hebt, kan je beter dus ongelukkige uh, medeslachtoffers zitten. Dan in plaats van dat je bij zo'n uh, vrolijke buurman uh, in staat. Ja, dan, dan word je gewoon super jaloers van waarom hij wel en ik niet. Ar het arme ik-syndroom, hè, noemen ze dat ook wel. Ja, precies. Goed. Nou, even een stukje muziek. Danger Mouse against one. Make no mistake, I don't do anything for free, I keep my enemies closer than my never ever gets to me, and if you think that there is shelter in this attitude, wait till you Jack White van de Two Stripes. Die trouwens ook een uh, grote fan was van uh, Gerrit Rietveld, hè? Jack White. Van de stoelen. Ja, van de stoelen en van, van de Rietveld Academie. Ja, van, van, van, van de kleuren en zo, wit, blauw en zo. Wat uh, okay. om te realiseren. Dat was een Nederlander en Jack White is een Amerikaan. Kijk, ah, Nederlanders okay. maken toch wel indruk. Hij gaat nu over Amerika. Ja. Er is een getatoeëerde moordscène op de borst van Amerika's Amerikaans bendelid. En die heeft dus na zeven jaar... Zet de muziek eens wat zachter, want volgens mij horen ze mijn verhaal gewoon niet. Huh? Ja, precies. Ietsje zachter. Ietsje zachter. Ja. Een getatoeëerde moordscène. Ja. Ik <laughs> ga gelijk zacht praten. Op de borst van Amerika's Amerikaans bendelid heeft zeven jaar na dato alsnog geleid tot de veroordeling van de, van de moordenaar. De, de moordenaar die is nu 25 jaar... 25 jaar oud, maar in 2004 schoot hij dus een rivaliserend bendelid dood in de plaats Pito, Pico Rivera in Californië. In de loop der jaren liet hij de moord tot in detail op zijn lijf tatoeëren. En, uh, Ik wil aandacht. Ja. Een rechercheur, ja, dat is gewoon wapenfeiten. Ik bedoel, hè? dat heb we ja. gedaan. En een rechercheur die door foto's van de getatoeëerde bendeleden bladeren, herkende de nooit opgeloste moord in het beeldverhaal. Dus het was gewoon een heel stripverhaal wat hij op zijn lijf had. En de man is opgepakt. In een cel is een undercover agent een bekentenis los te peuteren. Ja. Deze opgenomen bekentenis gold als cruciaal bewijs in de rechtszaak. En de verdachte werd deze week schuldig uh, bevonden. Welke straf hij krijgt is nog niet bekend. Maar het zal misschien wel 300 jaar zijn of zo. Ik bedoel, ja. ze, hebben, ze hebben van die rare strafmaten in Amerika. Ik denk van nou, oh, het zal wel. Ja. Maar ik bedoel, dan ga je Ja, ik snap wel dat, ja, dat mensen tegenwoordig steeds meer via uh, internet. of uh, inderdaad via tattoos. dat ze hun eigen. Wapenfeiten willen laten zien. Van, uh, kijk, dat heb ik wel gedaan. Nee? Ja. Maar heb jij laatst trouwens uh, Peter Erdevries gezien over die Surinamers? Nee. Ja. Die in Nederland zitten. Bizarre. Dat is echt, een echt heel bizarre. Bizarre uitzending was dat gewoon. echt. Het, het, het. En dan, uh, ja, uiteindelijk nog, nog bellen. En dan, of nee, gingen ze naar, dat, uh, naar die kroeg toe in Amsterdam, geloof ja. ik. Ja, En dan gingen ze hem uh, confronteren. En daar ging, daar ging uiteindelijk de gevaarlijke gek. Op de fiets. Ja, met de rode broek aan. Ja, ik Zij vond het zo droog Ja, maar dat hij dan gewoon mag blijven lopen. Maar ik denk dat hij nou geen leven meer heeft. Nou, ik denk dat, dat in Amsterdam... Amsterdam uh, ja, maar ik bedoel, nu weet iedereen Bijlander. dat hij uh, mensen vermoord heeft. Dus ik denk dat hij wel uitgekotst wordt dan. Of hij krijgt heel veel stemming. weer. Ja. Ik wou net zeggen, vooral onder de yo-yo, de rappers, is het allemaal wel weer erg stoer dit. Ja, maar ik vind het niet kunnen. Het is ook wel weer lachwekkend ook. Het is ook echt weer Nederland ook. Nee, we kunnen hem niet oppakken, want we hebben geen uitlevingsverdrag. Ja, maar hij heeft wel inderdaad die man uh, met die hamer uh, helemaal uh, verrot geslagen. Ja. En daar kan je hem dan toch wel op pakken? zijn er filmpjes van, dat wil ik wel een keer zien. Ja. Kijk, zo reageren mensen. Kijk, wat die filmpjes, dat vind ik wel leuk. Hij woont toch ja. in de Bijlmer? Daar hebben ze dan een groot hek omheen geplaatst. Dit. Hoe zit dat ook alweer Ja, ja precies. Ja, het is wel erg allemaal. Het is uh, wel erg, maar uiteindelijk... Ach. Ik heb toch ook een ander bericht. Maar had jij zelf nog een bericht? Nee, ik heb geen bericht. Nee, ik heb maar ze maar nog geen gebruikt. bericht. Goed bericht. Ja? Maar in ieder geval goed nieuws voor koffieliefhebbers. Wie drie kopjes koffie per dag drinkt... heeft ja? nagenoeg dezelfde bloeddruk... als iemand die helemaal geen cafeïne tot zich neemt. ...lange tijd het aangenomen dat het wel zo was. Maar uh, er zijn acht allerlei studies genomen... ...en uh, 170.000 deelnemers hebben meegedaan. Maar tot drie kopjes koffie uh, gebeurt er dus niks. Dus ik ga zo lekker een, een kopje koffie uh, nemen. Ik uh, sluit erbij aan. Oké. Okay. Koffie! Can rearrange my mind. Ja, start hier maar even een muziekje. Leuk. leuk hoor. Welkom bij het ochtendprogramma op de lokale zender Zandvoort. Dat noemen we het ook wel. Zandvoort FM. In de zie ZFM, maar dan denk je dat het een zee is, maar het is een Z. Ja, straks naar goede morgen Zandvoort. Benno Veuge is hier met een bezweten bovenlicha bovenlichaam, lip aangekomen af. Is het is het warm, hè. ligt hier, geloof ik, op het klein lichtje daar. Nog even een kleurtje te, op te pikken. En gaat straks naar Hotel Hoogland. Ga er even naartoe voor je gratis kopje koffie. En er is geen cake bij dit keer. Af en toe kan je het treffen, dan is iemand jarig. Nou, nog meer uh, wetenswaardigheden hier in de omgeving. Even uh, Zandvoorts bericht geven en zo. Vanaf het uh, paasweekende maken... Barkadara. Strand als bakjes, deel uit van een uh, dienst van de strandpaviljoen. Barcadara. Schrijf ik dat, zeg ik dat verkeerd? Maar... Tijdens uh, het uh, huren van uh, je bedje krijg je een aspakje erbij. En dat willen ze gaan doen omdat namelijk heel veel badgasten zeg maar, verlaafloos op je bank liggen. Hè? En een sigaretje aan het roken zijn en een biertje aan het nuttigen, En een sigaretje aan het roken en een biertje aan het roken. Dat is al zo vervelend. Hè? Dan neem je namelijk een trekje van je, van je, van je peukje en dan... Dan proef je je bier niet meer. Dan neem je weer een slokje bier. En dan trek je weer een. een trekje van je sigaret. En dan. Ja. dan je biertje weer niet. En dan gaat het zo duidelijk heen en weer. Ja, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ja. Want. Heet dat Sigaretten die uh, vernauwen je bloedvaten. En bier verwijt het. Dus je moet het in evenwicht houden. Ja, dus de hele dat achter elkaar doorgaan. Je maar moet... ik moet ook zeggen. Ik werk natuurlijk bij de gemeente. En ik weet ook. Er is zoveel rotzooi op het strand. Ja. Door, door uh, de peuken en al die dingen meer. En af en toe uh, door de zomer heen. wordt het hele strand. wordt, uh, ge, uh, wordt het zand gefilterd. Ja. En dan uh, gaat gewoon een apparaat en die, uh, die haalt dus al die uh, troep eraf. Maar het is gewoon wel heel vervelend natuurlijk. Dus uh, ze, ze zijn nu bezig om zeg maar, een asbakje aan de, het bedje te monteren. Dus als je aan het roken doet dan kan je het daar gewoon in uitdrukken. Ja, ze moet gewoon een rookplek maken op het strand. Net als op het station. Uh, ik dacht, stop, want het is toch slecht voor je gezondheid? En de... Maar dat is trouwens gevaarlijk, hè? Er was dus toch een jongen die laatst een, uh, een conducteur aansprak, omdat hij uh, zat te roken op het station. Oh. En uh, toen heeft die conducteur, uh, uh, die, die ging gewoon door met roken. Heeft hij wel geslagen, toch? Of niet? Ja, nee. Uh, toen, uh, toen ging de jongen een foto maken van de conducteur. Ja. En toen, uh, toen is hij echt mishandeld, hè? Precies. Dus, uh, ja, dat is heel erg. Zo hoort dat. Op 25 je hoort mensen met de, met de uniform je gewoon met rust te laten. Ja, zie die, we, die worden toch anders behandeld. Bo is dan boven de wet. Ja. ja. Op maandag 25 april organiseert het uh, Nationaal Park Zuid-Kennemerland... samen met Natuurmonumenten de Wilde Buitendag. Een leerzame dag voor ouders en kinderen vanaf vier jaar. Je kan een schuilhut bouwen en al die dingen meer. Maar die avontuurlijke survivaltocht duurt twee uur. Start rond het bezoekerscentrum De Zandwaaier aan de Zeeweg start tussen 11 en 3 uur. Een deelname 7,5 euro. En als je lid bent van Natuurmonumenten, maak jezelf even lid. Dan scheelt het weer 3 euro. Ouders zijn gratis. Aanmelden is niet nodig. Dus een wilde buitendag. Dus dat wordt gezellig. Nou, over wild gesproken. En uh, Haarlemmer werd in de nacht van zaterdag op zondag om kwart over 1... door de politie aangehouden in het centrum van Zandvoort... Voor openbare dronkenschap. De halemer was luidruchtig, zwalkte over de straat en viel zomaar op de grond. Oh. Liep over de rijbaan en bleef aanhoudend schreeuwen. Stop daarmee. De politie nam uh, de beschonken halemer mee. Uh, en liet zelfs een ambulance komen vanwege zijn gezondheidstoestand. Je kan toch lekker bezig zijn zo. Of zo zaterdagnacht, ja. hè? Precies. Um. Er is ook op tweede paasdag wederom, maandag 5 in april, het wordt nog moeilijk, is er een uh, open stal bij de Naalderhof. Dus iedereen die geïnteresseerd is kan lekker komen kijken in, uh, in de paardenstal. Je krijgt een rondleiding en je mag vandaag bij kennis maken met het paard. Dus dat wordt helemaal gezellig. Dus uh, de toegang is uiteraard gratis en het is vanaf 1 uur op de Zuidlaan 51 Bentveld naar bij Zandvoort. Dus tweede paasdag. Hé, hey, wat is ook weer de Jolande-keuze vandaag? De Jolande-keuze. Ja, ja ik, ik heb hem, heb hem om... genoteerd. Nou. Maar ik, uh, ik weet eigenlijk eventjes niet meer waar. Oh ja, hier. Dit is Sonic. Met de, It Feels So Good. En dat, dat doen we allemaal natuurlijk met het mooie weer. Even kijken welke... Nummer 18. Nummer 18. Nou, allemaal niet bedrijven. dan. Nou, geniet U. even van wat relaxte muziek. Is dat zo? Ik zie dat iedereen hier naartoe komt voor de uitzending. You make me smile When I'm feeling down You give me such a vibe Zo, De jolante van deze week. Ja, het is toch wel een zomerachtig nummer, vind ik het. En die had ook een nieuwe zomerplaat uh, uitgebracht... door die, uh, die muziekpopprofessor. Die, uh, die grote vriend van... Uh, Matthijs van Nieuwke. Hè? Ja. Ja? Uh, blok, blokhuis? Blok, ja. Ja. ja. Ja, klopt. Ik vind, hem, ik vind hem leuk, die Blokhuis eigenlijk. Ja, het is een leuke man. Ach, zou ik Als... graag, uh, ja, zou ik wat graag wat muziek dan? mee willen luisteren. Ja, zeg. Like, like van Neil Jong en zo... <laughs> kut -muziek, dat je denkt, nou, ik heb nou echt helemaal gezien, in Sink. <laughs> ja, uh, ja, we kijken altijd zo, uh, muziek, van, kan ik daarmee scoren of niet? Huh? Dat is het eigenlijk ja, ik, beetje... Nee, dat, dat, dat moet ik eigenlijk even uit de wereld hebben. Ik score niet met muziek. Als, nee? je, als, je, als je denkt, van, nou, uh, heel vaak dan nodigen ze me uit op een feestje. Nou, niet zo vaak, maar ik kom wel eens op een feestje. En vooral bij onbekende mensen denken ze van, oh, leuk. Ja, jij doet wel iets met t draai plaatjes Doe je anders even de muziek? Ik zeg, moet je niet doen. Nee. Echt, als ik muziek ga draaien. Maar je bent wel altijd verrassend qua introotjes. Ja, ik... Maar ben je dat met seks ook? Ja. ja? ja Oké, okay, heel verrassend. Nou, dat okay. doe je dan een kleur, maar, uit. <laughs> maar. in ieder geval, uh, nee, het is altijd zo teleurstellend. Op mijn eigen uh, bruiloftsfeest waren ze dus plaatjes aan het draaien. Op een gegeven moment ze: Nou, ga je ook even een plaatje draaien? Ik zeg leuk toen: heb ik twee plaatjes gedraaid. Iedereen liep ook meteen van de dans eraf. Oké. Okay. Ja, het dat zijn niet... geen dansbare plaatjes, maar het is wel aparte nee. muziek. Ja, het is aparte muziek. Je kan er maar, totaal niet op een. Maar je mee. weet toch zelf niet welk muziek je kan gebruiken om je vrouw te paaien? Ja, maar dat, daar raak ik zo van niet in de mood. Oh, wat jammer. Chris de Beuken en Dolly Parton. Do uh, Dolly Parton. Maar oh. het wordt geloof, bijna nooit in huis gedraaid. Alleen als ik langer dan drie uur weg ben en kom ik thuis... en ze heeft de radio aan laten staan... dan staat er een of andere vage cd staat erop. Meteen uit <lacht> hey, nou, dat ding. <lacht> oh. Oh, je, je hebt dus uh, wel de broek aan. Ja. Maar het schijnt dus dat de Nederlandse man zijn mannelijkheid lijkt te verliezen. Oh. En hij naait zelfs een knoopje aan, zo over hebt. Nee, weinig initiatief op, op een date... En geeft klussen en verbouw het liefst uit handen. Oh, dat is niet waar! Ja, ja. En slechts een kwart van de mannen vertrouwt op zijn looks... als het op het versieren van een potentiële partner aankomt. Oh, wat? Ja, ja dat, dat, dat, hoef je, dat maakt bij jou niet uit. Je ziet natuurlijk geweldig uit. Maar de rest geeft toch aan het te moeten hebben van humor, intelligentie... en het vervullen van de wensen van de date. Het initiatief lukt echt de meestal toch bij de vrouw. Eww. En maar 14% van de mannen heeft voldoende moed om de date binnen te vragen. Vandaar dat ze het altijd tegen de muur aan doen. Oh, ja. Ja. <laughs> wel dik de helft van de mannen zijn verhaal de volgende dag aan bij zijn vrienden of collega's. En dat is dus gewoon. Uh, dat mannen liefde en seks goed kunnen scheiden is algemeen bekend. En wordt ook weer bevestigd door dit onderzoek. Het ja, is ook logisch, je moet tijdens de seks zo goed concentreren dat je niet over de rand over de gaat. Ja. Dat zeg ik altijd. Zo concentratie. Moet, ik denk dan ah, aan mijn schoonmoeder, we denken aan, aan hele andere dingen gewoon. Maar niet, daar moet je niet aan denken. Want voordat je weer. Ah, is dat alweer gebeurd. Is ja, alweer klaar. En hoewel het navigatiesysteem, door vier, hè, de TomTom, door ja? vier op de vijf mannen wordt gebruikt. Claimt 86% goed kaarten kunnen lezen. En ze voelen zich nog altijd superieur aan vrouwen als het aankomt op richtingsgevoel. Nou ja, oh, ja ik dus moet echt. zeggen, ik ben zo'n vrouw die geen richtingsgevoel heeft. Nee, maar ik ik, weet ik wel ben wel, man. Ik weet wel het verschil tussen links en rechts, want ik ben niet dyslectisch. Nee. Dat was toen dat meisje bij de echte Downs in de jungle. Maar het is uitgevoerd door Discovery Channel dit onderzoek onder 3500 mannen in het kader van een nieuw televisieprogramma en dat is volgens mij ook zo'n van man versus nature of zo. Ja, het is man liberation front hebben we hier in Nederland. Ze willen afrekenen met de middelmatigheid van een hedendaagse man. En in dit programma kunnen mannen leren bommen onschadelijk te maken. Dus niet te maken hè, natuurlijk. Raketten te bouwen en met een radiografische helikopter wespen te vangen. Nou, ik ah, zie ik het zit... wel helemaal voor me. Die man is met zo'n apparaatje. Yeah. Ik, zit wel, ik zit wel te denken van, ik ben wel nieuwsgierig goede man. Want de man evolueert. We ver veranderen natuurlijk langs. De haaggroep verdwijnt. En vroeger hadden we veel meer haren. zo waren we veel stoer. Veel grotere bovenarm om uiteindelijk ons... Ons om hout te, te haken. Om hout te haken. Om ons ja. gezin te beschermen tegen alle dingen. Ja. Nu, ik denk over 100 of 200 jaar... is de man bijna de vrouw. En zal er op een gegeven moment... niet uiteindelijk gewoon één, ja, maar de vrouw één die persoon werkt, worden? De vrouw werkt gewoon zowat. Geven, want ik bedoel, er zijn ook allerlei speeltjes voor de man... om zeg maar aan, uh, aan de verkeerde kant te binnen te proppen. Maar daar heb je ook steeds meer van. Ja. Dat ja. je denkt van... het wordt ook steeds vrouwelijker allemaal. Zal er uiteindelijk gewoon... Is er, er straks gewoon maar één persoon. Dat is dan mannelijk en vrouwelijk. En die kan ja, zichzelf we worden bevruchten. twee slachtig weet je wel. Twee slachtig ja. weet je. Net zoals zeepaardjes dus die zichzelf kunnen bevruchten. Ja of, of nee. Dat ze wel elkaar hebben. Want anders krijg je natuurlijk een probleem met de genen. En oh en dan krijg je, je intelt. Ja intelt op jezelf. Ja, dat, dat, dat, dat, ja dat, dat is geen goed plan. Maar, ik, ik, ik, ik, maar wel toch, bij elkaar. Dus uh, dan dus zeg je van nou wil jij deze keer een kind. Of zal ik hem doen ja dat is wel apart ja wel apart ja hallo ik heb zo hard lopen persen vorige keer nu mag jij ja dan komt ik bij jou uh, de, lekker erbinnen. Ja. binnen ja. ja en eruit en ja zo'n oh. baby Nou oh, ja erin is misschien nog wel aardig maar eruit ja precies niet aan denkt, het denken, is nee. een stuk groter dan ook hè de nieuwe zingen van Duran Duran is hier ...naar het Zandvoort, met studie-uitzicht op het plein. En er zijn witte mensen op het plein. Wat doen ze hier? En waar komen ze vandaan? Hé? Eh? Ja, het is echt, uh, het is echt wel opvallend, zeg maar. Nou, wie weet zijn dat de toekomstige mensheid... Nice young men in their clean white coats... ...and they're coming to take you away. Oh my god. <laughs> ja, dat, dat is wel... Het is uh, twart voor, twart voor tien... En ik zet er even een plaat op. En we kijken in de krant. En ja, het wel een hoop te doen over die, uh, over die, die, die, die, die film. Hè. Er is namelijk gefilmd dat uh, Stanley Hills is vermoord vanuit een helikopter. Of vanuit een ja, helikopter is dat gefilmd op grote hoogte. En er is echt zoveel fout of fout gemaakt. Uiteindelijk uh, stond er een, een karretje naast die liquidatie. Uh, waar ze aan het afluisteren. Die deden niks en die helikopter ging uiteindelijk die auto volgen waar de daders in zaten. Die raakte die daders weer kwijt. Ach jeetje. Ja. Dus, echt, dus daar komen een kamervragen over. En ja, ja mijn god, wat een. Ja, het is echt sukkelig voor woorden dit. Oh, ja. oh. Ik heb toch uh, een spannend bericht? Ja. De, die hebben het over spannende dingen. Ja. Uh, nou, waarom kan ik hem nou niet vinden? Dat, uh, het parlement in Kyrgyzije ja? uh, is gezuiverd afgelopen donderdag. Uh, door uh, zeven schapen uh, te slachten. Het was om boze geesten uit de volksvertegenwoordiging te verjagen. Het vlees van de geslachten dieren gaat naar bejaardenhuizen en gehandicapten. Maar een rituele zuivering van het parlement was hard nodig. Omdat de partijen in het regeringscoalitie elkaar steeds vaker in de haren vliegen. En eerder als in deze maand deelden leden van de twee regeringspartijen raken klappen uit. En slingerden krachttermen naar elkaars hoofd. En het is deze, week dus al ma of deze maand al een jaar geleden dat de autoritaire leider van het land. Koerman Bek Bakkejev... ...na nou een bloedige opstand werd verdreven. Maar ik, uh, ik denk, nou, dan kunnen ze hier ook... wel flink aan de gang in de Tweede Kamer... Ook ...of we een zootje schapenslacht, want dat helpt, hè, zeggen ze. Zeker, nou... Of... Boze geesten uit de volksvertegenwoordiging te verjagen. Nou, ik ben benieuwd. Over oude mensen gesproken. Leden van parochie in, uh, in Braam... Uh, ze zijn mezaal op opstand gekomen namelijk Omdat namelijk hun geliefde pastoor Rienke de Vreze 88 is hier verplicht met pensioen uh, Wordt gestuurd Het gaat hartstikke goed met die man Hij is wel een beetje stuurs En het schijnt dus dat mensen boven hem niet ja, Hij er niet zo geliefd is Maar uh, hij zegt ik wil nog door blijven werken Zeker tot mijn negende En dan wil ik misschien wel langzaam afbouwen Hij zegt ik heb niemand kwaad gemaakt En ik heb ook niemand misbruikt Oh, oh nee, nee, dan is het goed. Dan mag, het, dan mag het. Dan mag ik blijven zitten. Hij zegt: de uh, hij, heeft, hij heeft hele beroerde dagen achter de rug gehad. En hij heeft gebid tot God dat hij mag blijven. Dat wil je God niet misbruiken voordat dat soort onzin dingen. Oh, Alsjeblieft. Nou, ik okay. dat, we zijn een belangrijke okay. dingen in het leven hoor, 88-jarigen. Ja, dat is waar. Ja, ja, ja maar dat kan kan ook weer zo. Dus dan ben je gewoon uitgeranceerd. Terwijl je misschien nog geestelijk hartstikke goed bent, hè? Weet je? Dat lijkt maar van. Een 88-jarig pastoor. Ja. Weet ik, wat, wat voor idee krijg je er altijd bij? Mijn 88-jarig bestoor? Nou ja, dat hij uh, heel, heel goed kan prevelen in het Latijn. En dat niemand hem verstaat. Maar, mm -hmm. maar en, dat, is, dat is wel het oude, het oude gebeuren. Dus laat die man lekker. Ja, laat die. Die oude mensen hebben wel hele goede ideeën soms. Precies. <laughs> nou, Eén van de laatste plaatjes voor negen uur. Tien nee, uur? Tien uur, dames en heren. Het is wel ja. omgevlogen. Ook al je... was het niet helemaal uh, ja, ja. optimaal. Maar we hebben toch laat wel weer jullie vermaakt, hopelijk. Je kunt altijd schrijven. Ja. Maar we schrijven niet terug. Ontvangt u ons wel trouwens. Jong de Giant, even afkondigen. Apartment. Apartment. Apartment. Is ja. het niet de apartheid, maar denk -apart gewoon. Apartheid, een... ja. Apartheid. Hè? Apartment, dat is zeg maar, dat is een ap apart. Het is een huis. Ja, ik ben dus gisteren naar een film geweest over Ingrid ja? Jonker. Ja. De Black Butterflies. Dat ging dus over apartheid. Oh ja. Dat is een mooie film. Ik kan hem aanbevelen. Nee, ik ga er vertellen. Volgende week mm -hmm. is het volgens mij Koningendag. Ja, klopt. Zijn wij er dan? Dat is een hele goede vraag, daar moeten wij nog even over discussiëren. Ja, dan moet ik even heel veel over praten. Want er over zijn, ik ben natuurlijk din, uh, maandag ben ik alweer extra, dus ik maak mijn uren wel, maar jij dan niet? Nee, nee ja, sorry. Maar ik, ik denk dat jij met je gewoon langs de markt moet gaan lopen. Ja, ik denk dat ik toch dat ik, uh, dat moet kopen. Helaas. <laughs> speciale aanbieding, dames en heren? Nee, ik moet echt die speciale aanbieding. doen, toch? Om de <houds> nou, hou eens op. <laughs> ja, nou ja, ik ben bereid als er een technicus luistert om met die technicus gewoon van 8 tot 10 uur te gaan, gaan staan met Koningendag, want het is misschien best gezellig. Ja. Dus dat moet ik nog even horen wie dat zou willen. Nee, ik heb echt iets zoiets van, uh, ik moet er de, bij de kippen bij, oh, de kippen bij zijn. als de kippen bij zijn. kippen bij wat anders dan mis ik het. Ja, hou op. <laughs> Oké, okay. ik heb nog een bericht dat mensen geneigd zijn om eerder vrolijke gezichten te herkennen als ze vrolijke muziek horen. En droevige gezichten te herkennen als ze droevige muziek horen. Dat is Ach, een onderzoek nee. geweest met smileys. Ja? En opvallend uh, was wel ook dat mensen ook smileys zagen die overeenkwamen met de muziek die ze hoorden. Terwijl die er helemaal niet bij waren. Ah. Dus de hersenen die gaan heel raar om met de informatie die je binnenkrijgt. Ja. En uh, het is ook zo van wat verwacht je te zien. Dus als jij in de tuin loopt en eigenlijk verwacht je dus dat er fietsen staan. Zie je dan iets uh, met een vergelijkbare structuur. Dan denk je gewoon, uh, je concludeert dat het een fiets is. Maar dat heb je ook met woorden. Als jij uh, uh, de eerste letter ziet en ziet, uh, het eindigt op eind. Dan kan het termijn zijn, maar het kan ook tonijn zijn. Maar op dat moment is het net van wat jij dus in je hoofd hebt. En ik heb het inderdaad een keer getest bij een collega. Yeah? Want ik wil dat jij dat gewoon op zeer korte termijn uh, aangeeft. En hij heeft helemaal niet gereageerd. Hij leest er heel snel overheen. <laughs> ja, dat is wel grappig toch. Dus je kan echt heel rare teksten opstellen gewoon. Ja, het is zo. Maar het is natuurlijk gewoon waar je op, gepro op geprogrammeerd bent, weet je wel. Ja. Want als ik over de rommarkt loop, dan loop ik heel snel omdat ik geprogrammeerd ben op fietsen, stoelen en nog meer aparte vormen. Ja. Maar het schijnt dus ook zo te. Uh, bij artiesten is het ook dus. Handig om dit soort dingen te weten. Want autisten zien dus wel gezichtuitdrukkingen. Maar ze kunnen ze niet interpreteren. En want als jij iemand ziet die lacht. Dan denk je dat hij vrolijk is. Maar ja. als een autist iemand ziet. Dan ziet hij gewoon iemand. Maar ja, nou, zijn mondhoeken staan omhoog. Maar hij maakt geen koppeling met vrolijkheid. Nee, klopt. Je dus hebt uh... minder gevoel met een... Uh, minder contact met een gevoel. Ja. Dus dat uh, kan maar iets bij voorstellen. Heel vreemd. Nou goed, de mensen op het plein. De, me de oh. mensen in het wit. Ze drommen. Ze voor komen... de deur. En ze komen naar binnen. Ze komen Snellen. binnen. Maar volgens mij is de uitzending hier in plaats van in Hoogland, als ik het zo zie. Benno Vogels staat achter mij. Ja. Klopt het, Benno? Komt de uitzending hier? Ja. Ah, ja. Okay. Dus uh, mensen, die gaan niet naar Hoogland, maar kom naar de studio. Ja. Want uh, wij verwachten jullie hier, we hebben wel koffie, maar uh, geen, geen kan. Gehoor. Geen ja. gebak. Nou, prettig paas morgen. Ja, en uh, waarschijnlijk ook tot over twee weken dan. Ja. La, la, la, la. Even een rustig muziekje om af te sluiten. Ik sta me bekend om Snoeier eruit te gaan. hoor hey, ik daar iemand? Nou oh ja, ik doe de deur even open. Ja, ah, rustig even, we komen oh ja. eraan. Hallo. Ik maak niet naar binnen.